5 uur, het NOS-journaal, Trudy Vendrich. Directeur Baanstadziekenhuis ziekenhuis stapt op. Man overleden door geweld in Londense wijken. Een Amsterdamse beurs in het spoor van Wall Street omhoog. Directeur Paul Smits van het Maastadziekenhuis in Rotterdam legt per direct zijn functie neer. Het ziekenhuis kampt al maanden met de uitbraak van een multiresistente bacterie. In een persbericht van het ziekenhuis staat dat het aan een nieuw bestuur is om de problemen definitief op te lossen en het vertrouwen van patiënten terug te winnen. Smits krijgt bij zijn vertrek een basisjaarsalaris mee van bijna 236.000 euro.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 Naar aanleiding van de onlusten adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag mensen die naar Engeland reizen waakzaam te zijn. Het is onduidelijk hoe de situatie zich verder ontwikkelt, zegt Buitenlandse Zaken. Reizigers krijgen het advies samenscholingen te vermijden, het nieuws in de gaten te houden en de instructies van de autoriteiten op te volgen. De beurzen in New York zijn iets hoger geopend. De Dow Jones-index en de Nasdaq daalden daarna een beetje, maar staan inmiddels ruim 2 en 3 procent in de plus. In Europa reageren de meeste beurzen positief op de ontwikkelingen in Amerika. De AEX-index staat op dit moment ongeveer 1 hoger. De index stond bijna de hele dag op verlies. Op het dieptepunt was dat min 6 Van de Europese beurzen staat alleen de Duitse nog een half procent lager. De ontwikkelingen lijken op die in Azië, waar de beurzen vanochtend voor het slot weer opkrabbelden. Het GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters vindt dat ze in 2005 als diplomaat zakelijker had moeten opereren bij het beoordelen van een subsidieaanvraag. Uit e-mails zou blijken dat ze destijds haar huidige partner aan 38.000 euro subsidie heeft geholpen. Peters zegt dat ze integer heeft gehandeld en dat haar geen belangenverstrengeling kan worden verweten. Maar ze vindt de toon van de mails tussen haar en haar toekomstige partner wel heel informeel. Peters ontkent ook dat ze iets te maken heeft... met de ontvoering van de kinderen van haar partner. De partijtop van GroenLinks twijfelt niet aan de integriteit van Peters. De politie heeft een man van 71 aangehouden... die in het zwembad van Markelo een jongen van 11... een tijdje onder water zou hebben gehouden. De man was baantjes aan het trekken... toen de jongen met een speelmat een paar keer in de weg lag. Na wat opmerkingen ging de bejaarde man de jongen achterna... en hield hij hem onder water. Bij de Comoren tussen Madagaskar en Mozambique zijn zeker 50 mensen omgekomen na een ongeluk met hun passagierschip. Tientallen opvarenden zijn gered. Het schip had motorproblemen en kapzeisten. Mogelijk was het te zwaar beladen. De Nederlandse tennister Elise Tamaela is gisteren bij een toernooi in Duitsland in elkaar geslagen. Ze zat op de tribune bij een wedstrijd van een andere Nederlandse die tegen een Deense speelde. Tamaela kreeg ruzie met de vader van de Deense, die zou racistische opmerkingen over haar hebben gemaakt. Toen ze daar wat van zei, kwam hij op haar af en sloeg haar in elkaar. Volgens de broer van Tamaela ligt zijn zus met een hersenschudding in het ziekenhuis. De eerste etappe van de Eneco-tour is gewonnen door André Kreipel. De Duitse was aan de finish in Sint-Willembrood de snelste in de massasprint. Beste Nederlander was Theo Bos op de vierde plaats. De Amerikaan Taylor Finney houdt de leiding in het algemeen klassement.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 Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen vooral in het zuiden wat zon, in het noorden kans op een bui. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur dan uit van 18 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Ook na morgen wisselvallig, met vooral donderdag veel bewolking en regen. De temperatuur loopt wel weer op tot rond of net boven de 20 graden. Aan Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 39 kilometer file. De meeste vertraging rondom Rotterdam heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Ik begin met de afsluiting van de A12 Den Haag richting Utrecht. Die is dicht tussen Blijswijk en Zevenhuizen. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Het schijnt om een ernstige aanrijding te gaan. Inmiddels staat er vanaf Blijswijk 3 kilometer file. Verder wat opvalt: een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hoogmade 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, tussen knooppunt Gorkem en Alfred Leerdam 4 kilometer. De rechte rijschok is daar dicht, er staat een vrachtwagen stil. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen de knooppunt Neerbos en Ewek 4 kilometer. Ligt daar aarde op de weg, bij het knooppunt Ewek is de rechte rijschok dicht. 10, 15, 20...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 Wat ons alle heel diep heeft geschokt. Kijk vanavond 5 over 10 NOS Nederland 1. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucella Carrasso. Goedemiddag, zes minuten over vijf. Zometeen meer over het nieuws uit Rotterdam... dat de directeur van het ziekenhuis opstapt. Het ziekenhuis waar een bacterie de afgelopen maanden... voor flink wat problemen zorgde. Eerst Londen. Delen van Londen stonden de afgelopen dagen in brand. De politie konden honderden relschoppers niet in de hand houden. Maar er was ook iets positiefs vandaag. Honderden vrijwilligers verzamelden zich om de boel weer op te ruimen. James hier, die heeft dit We wordt de volunteers Ja Vrijwilligers organiseren zich dus, maar de vraag is hoe lang blijft de stad schoon? Er wordt namelijk gevreesd voor nieuwe rellen. Vanochtend was er daarom crisisoverleg in Londen. Premier Cameron was daar uiteraard bij. We've been discussing the action that we hebben discussing de actie die we zullen nemen om de politie te helpen... om met de onrust op de straat van Londen en elsewhere... In our country. Cameron was namelijk teruggekomen van vakantie hiervoor. Correspondent Hikke Jippes in Londen. Hikke, hoe zou jij de situatie in de stad nu omschrijven? Ik zou hem omschrijven als uh, gespannen. En gespannen omdat we aan de vooravond staan van een test. Wie is er sterker, de ruilschoppers of de politie? En er zijn honderden reelschoppers inmiddels gearresteerd of verdachten daarvan. Is, is er genoeg plek om ze allemaal vast te houden? Nou, ongetwijfeld, al moeten ze onder de trap gestopt worden... bij wijze van spreken. Er staan hier prestiges op het spel. Um, de overheid heeft aangekondigd dat ze het justitiële proces... Uh, zullen bespoedigen, zodat er een soort lik op stuk afrekening komt met degenen die uh, zijn aangehouden... en in staat van beschuldiging zijn gesteld. Ik weet zeker uh, dat, uh, zelfs al moeten er cellen vrijgemaakt worden... dat die mensen uh, vastgehouden worden. En heb jij een beeld kunnen krijgen om wat voor jongeren dit gaat? Is er een soort van daderprofiel te geven? De politie zelf zegt dat waar, het, waar de rellen begonnen met hele jonge mensen... dus echt tussen de zeven en vijftien... Uh, dat dat profiel zich inmiddels gisteravond heeft gewijzigd. En dat er ook uh, uh, jongvolwassenen en volwassenen... waarvan er sommigen zelfs met de auto kwamen voorrijden... om hun buiten beter te kunnen vervoeren... Uh, uh, dat die zich uh, met een en ander ook bemoeiden. Maar is er uh, gezegd, zijn het mensen uit een bepaalde klassen... Het is he, sociale omstandigheid, het, het, het is in allerlei verschillende wijken, is, is daar nog samenhang te vinden? Nee, niet echt. En allerlei mensen discussiëren zich vandaag helemaal suf... over de mogelijke oorzaken. En dan krijg je het hele scala voorgeschoteld... van mensen die zeggen dit is gewoon... Uh, zinloos blind uh, crimineel gedrag... met voorbijgaan aan alle uh, normale menselijke normen. En anderen die erop wijzen dat het hier natuurlijk ook gaat omwijken... waarin uh, jongeren uh, van school komen... die uh, weten dat ze zeker in het licht van de bestaande de bezuinigingen weinig kans hebben op een baan... waar mensen die van de universiteit komen... al met z'n vijftien op één baan moeten solliciteren. Ja, en de mensen discussiëren zich ook, uh, suf, over de inzet van de politie. Iedereen vindt die te weinig, politie kon het niet aan. Dat wil Cameron vanavond goedmaken. Ja, er wordt vanavond een deken van blauw over de stad gelegd. Uh, normaal zijn er uh, 3000 politiemensen op de been in Londen. Gisteravond waren het er 6.000... en vanavond zullen dat er 16.000 zijn. En um, wordt er dan ook gediscussieerd, wat hier wel eens is gebeurd... over de inzet van het leger daarbij? Er zijn uh, leden van het Lagerhuis. Je weet dat het Lagerhuis is teruggeroepen in spoedberaad van zijn zomerreces. Op aanstaande donderdag hebben die een debat... Um, dat, er zijn leden van het Lagerhuis die roepen om inzet van het leger... Uh, om inzet van waterkanonnen... iets wat hier ook op het vasteland van Engeland nog nooit gebeurd is... wat we alleen maar kennen uit uh, een oorlogstoestand... Uh, als in de jaren 70 in uh, Noord-Ierland. En om uh, de inzet van rubberkogels. Nou, lijkt het erop dat de politie in ieder geval in Londen... voor vanavond rubberkogels tot zijn beschikking heeft... Uh, maar een, de, de interim van hoofdcommissaris van politie van de politie in Londen heeft vandaag gezegd dat hij denkt, dat hij gelooft... dat hij het af kan met de mensen en de bevoegdheden... en het materiaal wat hij tot zijn beschikking heeft vanavond. En dat hij liever niet overgaat tot uitzonderlijke noodmaatregelen. En je zei uh, eerder al, er staat ontzettend veel op het spel. Prestige natuurlijk ook van de autoriteiten. Uh, dan denk je, he, los van de veiligheid in de stad... dan denken ze natuurlijk aan de Olympische Spelen volgend jaar... Ja, het beeld wat hier natuurlijk geprojecteerd wordt van Londen... dat je hier zomaar straffeloos uh, uh, door de straten uh, kan gaan... Uh, al dan niet uh, vermomd en kan plunderen wat je wil... Uh, mensen kunt aanvallen, huizen in brand kunt steken... en totale vernieling kan aanrichten. Dat is natuurlijk niet het beeld wat men wil projecteren... voor een veilig en vrolijk Londen in juli 2012. En daarom vanavond alles op, alles om het rustig te houden. Dat geldt ook voor andere Britse steden. Hieke, dankjewel. Wij gaan naar Lammert Kamphuis. Hij is in de Londense wijk Clapham. Ook daar liep het gisteren uit de hand. Goedemiddag, meneer Kamphuis. Goedemiddag. Want wat heeft u gezien vannacht, gisteravond? Uh, nou, wij kwamen denk ik rond half elf, uh, kwart voor elf s'avonds hier aan in Clapham uh, met de auto. En uh, toen we uitstapten, toen ja, was er eigenlijk een hele... Bende van, uh, van jongen met capuchon volledig over hun hoofd, waardoor je alleen nog wat uh, streepje oog zag. Die renden daar rond met, met veel spullen in hun handen en, uh, de buurtbewoners die waarschuwden ons direct dat we onze auto daar weg moesten halen, want die zou, uh, die zou het niet overleven. Dus we kwam meteen, dat was een behoorlijke uh, angstaanjagende uh, binnenkomst in die wijk. En uh, de, ja, de straat waar we het huis waar we moesten zijn stond. Daar ja, staat in de straat waar die, die rellen bezig waren. Dus we moesten er toch doorheen. Ze zijn naar, uh, naar het huis gegaan. En uh, vanaf het moment dat je dan in je, in je huis zit en vanaf, vanaf het raam alles uh, bekijkt, dan is het al iets uh, minder bedreigend. En uh, ja, wat, wat ik eigenlijk vooral heb gezien, is, is, is uh, mensen, ja, vrij jonge, uh, toch wel vrij jonge relschoppers... die. Bijna speels uh, winkels binnenrennen en uh, zoveel mogelijk grijpen wat ze kunnen grijpen. En lachend uh, eruit rennen. Dus is eigenlijk als een soort, een soort speelse, speelse zelfverrijking. Um, en, en bij wat oudere, bij oudere mensen die kwamen inderdaad, wat net ook al gezegd wordt, die kwamen met auto's voorrijden. Die werden hier neergezet en uh, die werden volgestopt. En, uh, en uh, dan rezen ze weer weg of ze gingen naar een andere winkel toe. Die dachten ook even dat ze mooi een graantje mee konden pikken en, en mensen die daar niet aan meededen... en jullie die daar langs liepen, trokken, trokken de railschoppers zich daar nog iets van aan? Nee, dat was opvallend. Dat er, dat er eigenlijk van beide kanten gewoon volledig geen contact was. Dus er stonden wat buurtbewoners bij auto's. Dus bij hun eigen auto, om die te beschermen. En die vroegen ook aan ons van, uh, komen jullie af en toe even uh, hierbij staan? Nou, dus, er stond gewoon, er staat dan een groepje buurtbewoners om hun, uh, om hun bezit te beschermen. En die jongens die rennen er af en toe langs met een lading uh, iPads en, uh, en TV's. En ja, er wordt vanuit van de van bewoners niet, niet uh, gezegd van, um, uh, wat zijn we zijn mee bezig? Ja, wat, wat angst. Maar ook het idee van die, die, die zijn totaal niet uh, op dit moment uh, aan, aansprakelijk of, of, uh... aanspreekbaar aanspreekbaar, wel aansprakelijk. Ja. Uh, en, uh, en, en vanuit die, ja, vanuit die jongeren, of die, die relschoppers, uh, komt er ook niet, niet, ook niet echt agressie naar ons toe, in deze wijk in ieder geval niet. Ik heb ik. begrepen dat andere wijken wel eens... mijn kleppen, was dat, um, was dat niet. Dus daar, twee Eelden, die... Uh, die langs elkaar heen bewogen. Kwam er nog politie? Ja, uh, ik denk dat wij... Nou, we kwamen dus rond half elf, kwart voor elf aan. Ik denk rond half één... Uh, eindelijk stond er toen een... Uh, een groep uh, politiewagens en politiebusjes uh, van die gewapende of gepanzerde voertuigen. Um, en die kwamen de straat uh, schoonvegen. Uh, maar toen waren uh, maar goed, de winkels natuurlijk al leeg? De winkels waren leeg. De straat was eigenlijk ook al leeg. Want uh, ja, er viel weinig meer. Die, die, die mensen waren allemaal zo snel het politie aan gekomen. alle zijstraten ingegaan. Uh, dus, maar goed, het is daarna wel, wel rustig gebleven. Maar laat ik zeggen, van, van half elf tot half één hebben die plunderaars hier. Uh, gewoon rustig, ongestoord in gang kunnen gaan. Ja, zoals we net al besproken, de politie kon het niet aan. Er waren te veel rellen, uh, er waren te, te weinig politiemensen voor. Vanavond zullen er 16.000 zijn. Hieken zei, het is een, een deken van blauw over de stad. Ziet u al iets van die inzet? Um, ja, ik heb net hier een, een, een rondje door de wijk gelopen en... Um, je ziet wel wat. Er zijn ook wat, wat agenten die lijken wat te zoeken. En misschien sporen nog te zoeken. En, maar gewoon ze lopen ook wel rond om, om aangesproken te kunnen worden. Je ziet heel veel mensen die even een praatje met de politie maken... om gerustgesteld te worden of uh, om te vragen wat, wat ze kunnen verwachten vanavond. Dus die, die agenten die zijn hier op dit moment vooral ja, ik denk om wat, wat rust uh, te creëren. Uh, en wat, wat uh, rond het gebouw wat in de, in de brand gestoken is... daar is ook een stuk afgezet. Daar staan veel politieagenten, maar dat is alleen maar om... Uh, om het, uh, het publiek tegen te houden om dat stuk uh, van de straat in te gaan. Dus ik, ik zie wel wat, uh, wel wat politieagenten rondlopen, um, uh, maar het, het is nog niet, uh, nog niet heel veel. Maar je, je ziet meer, denk ik, dan, dan wat hier normaal rondloopt. Lammert Kamphuis, ik zou zeggen sterkte vanavond. Dank voor uw verhaal vanuit ja. uh, Londen, de wijk Kleppem. En na half zes gaan wij verder filosoferen over wat er toch achter kan zitten... dat die jongeren dit allemaal doen en jongvolwassenen. U hoorde het misschien al eerder, de directeur van het Maastad ziekenhuis is opgestapt. We hopen u daar zo snel mogelijk meer over te vertellen. Jolanda van der Velden met de laatste verkeersinformatie. Het gaat gelukkig wat beter, Lucellen, met de A12 Den Haag richting Utrecht. Net was die nog helemaal afgesloten na een ernstige aanrijding. Nu is tussen Blijzwek en Zevenhuizen inmiddels weer één rij open voor het verkeer. Er staat file vanaf Zoetermeer zo'n 6 kilometer lang. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knopend Prins Klausplein. Volg dan de borden Amsterdam-Alphen de Rijn, de route via de A4 en de N11. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso. We gaan naar New York, naar de beursvloer. Gisteren was het voor de beurshandelaren op Wall Street een pittige dag. De beurzen leden hun zwaarste verlies sinds 2008. Uiteindelijk verloor de Dow Jones Index zelfs ruim 5,5 procent. Jacqueline Ekman in New York is weer bij de New York Stock Exchange. Uh, Jacqueline, gisteren een, een zware dag. De beurs is inmiddels een kleine twee uur open. Uh, zijn die verliezen alweer goed gemaakt? Nou, nog lang niet helemaal. Het uh, staat wel uh, al eigenlijk de hele ochtend in de plus, om het zo maar uh, te zeggen. Uh, Zo'n anderhalf procent. Dus het is uh, zeker wel een betere dag uh, dan gisteren. En hoe werkt de dag van gisteren door? Hoe merk je dat? Nou ja, dat is natuurlijk niet goed voor, voor het vertrouwen met name van, van consumenten, van bedrijven. Los van het feit dat er gisteren natuurlijk enorm veel geld op de beurs verloren is door... Amerikanen, door bedrijven, um, is het vertrouwen. Mensen die misschien wel helemaal niks met deze beurs te maken hebben. Uh, uh, het vertrouwen neemt ook af. Die kijken daarna, um, houden de hand op de knip. Ook bedrijven zullen hun investeringen wat uh, langer uitstellen. Ook het woord recessie, het, het R-woord, uh, valt hier steeds vaker de angst... dat ze uiteindelijk weer hier in de Verenigde Staten... in een tweede recessie uh, komen, neemt ook steeds meer toe hierdoor. En Ben Bernanke van de stelsel van Centrale Banken komt met een verklaring vandaag. Wat wordt daarvan verwacht? Ja, die verklaring is zo rond kwart over acht Nederlandse tijd zal die zijn. Um, ja, de hoop, wat vooral uh, hier bij de, de aandeelhouders ook is, dat hij net iets komt. Iets om, om de, economie, de economie weer een boost te geven. Iets om vertrouwen in de markten weer um, op te peppen. Maar uh, ja, zoals hier ook wel wordt gezegd, uh, we're running out of bullets. Uh, we hebben geen kopers meer. Waar, waar kan die nog mee komen? Want er is ja, geld in de banken gepompt, er is wel geld bijgedrukt. Er is um, uh, van alles gedaan om, um, om de economie te stimuleren. De rente is bijna nul, dus dat is ook bijna geen optie meer. De vraag is dus waar die nog mee kan komen. Dan had je ook gisteren uh, de verklaring van Obama. Wat, wat zijn de reacties die daar vandaag op zijn gekomen? Nou, die zijn eigenlijk niet zo best. Um, uh, natuurlijk uh, de Republikeinen die hem uh, de, de schuld geven natuurlijk van, van deze economische problemen. Van de afwaardering van het kredietbureau. Dus de, uh, uh, daar uh, zijn ze natuurlijk ook weer meegekomen. Maar ook uit de linkse hoek komt er steeds meer kritiek uh, in de speech gisteren. Um, uh, vooral de opmerking dat Amerika nooit zijn triple-E-status zal verliezen, wat een kredietbureau ook zegt, ja, hij heeft bepaald geen goed gedaan. Want uh, uh, het ook, blijkt ook natuurlijk uit de reactie van de beurzen hier ook helemaal niks geholpen. Dus ook uh, Obama komt uh, toch steeds iets meer onder uh, vuur te liggen. Jacqueline Ekman hoorde u vanuit New York. En hoe Amsterdam sluit, dat hoort u na half zes. Het is een nieuw soort uitvaart. Geen kist onder de grond, geen verbranding in een oven... maar het lichaam laten oplossen in een chemische vloeistof. Resomeren heet die techniek. In Canada en in Amerika gebeurt het al. En het heeft als voordeel dat het minder belastend is voor het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Uitvaartorganisaties willen het nu ook in Nederland toepassen... maar daar moet wel eerst de wet voor worden aangepast. Verslag van Matthijs van de Wiel. Dit is de muziekkamer van het crematorium in Beuningen... waar met cd's de muziek van de uitvaart wordt verzorgd. Grijs Pelzer van Jarden. Zijn het nou nabestaanden zelf of mensen die doodgaan... die daarom vragen, is er een andere manier? Ja, we hebben zeker vanuit onze praktijk, zeg maar, krijgen we toch regelmatig vragen over. Uh, kan een mijn uitvaart of een uitvaart van uh, een van de familieleden, kan die niet op een duurzame manier? Echt waar, zijn mensen die gaan dood en die zijn dan daarmee bezig. Je zou zeggen, mij nou, de zondvloed. Ja, die heb je ook. Maar ja. gelukkig zijn er ook heel veel mensen die die duurzaamheid echt belangrijk vinden. die ja. ook wat willen nalaten uh, op die manier. En die zijn geïnteresseerd in, in zo'n nieuwe technologie. Wat maakt het nou zoveel uit voor het milieu? Of je nu begraven wordt of gecremeerd? Nou, Jarden heeft TNO gevraagd om daar echt wetenschap en daar te, te kijken naar de verschillen in de milieubelasting tussen cremeren, begraven en die nieuwe technologieën. En daar is heel duidelijk uit naar voren gekomen nu in het rapport van TNO dat begraven, met name begraven, maar ook cremeren, meer milieubelasting oplevert dan die nieuwe technologieën. Dus er zit echt winst te halen. Ja, cremeren kan ik me voorstellen, want moet je heel veel gas verstoken. Begraven, wat is daar, daar milieuvriendelijk aan? Uh, eigenlijk van die vier technologieën is begraven het minst milieuvriendelijk. En dat komt met name door het, uh, het grond- of ruimtegebruik. Jullie zoeken een oplossing voor mensen die zelfs na hun dood nog iets goeds voor het milieu willen doen. Je hebt ook mensen die zowel begraven als cremeren eigenlijk niet zo prettig vinden. Dit zou ook ja, een het op... is nooit prettig, ja. hè? <laughs> nee, maar het is met name de gedachte die je erbij hebt. Ja. Ik ken mensen die uh, echt iets hebben tegen begraven. Wormen. Ja, dat is een mythe, want er is helemaal geen sprake van wormen, ja. maar... Dat is wel het beeld wat er is. Ja. Uh, en bij cremeren hebben mensen iets van, ja, ik wil niet verbrand worden. Uh, misschien biedt dit dan een betere uh, oplossing voor die mensen. De overruimte van het uh, crematorium. Hier zou het apparaat dus moeten komen. Het ziet er een beetje uit als een oven. Het is een echt een grote installatie echt ja. met een, uh, met een uh, ingang. En hoe werkt het? De overledene wordt in een speciale doek gewikkeld. En dan wordt de overledene wordt in de installatie geplaatst. En binnen in die installatie vindt het hele proces plaats van het oplossen van het lichaam. En dat werkt doordat de, het lichaam in een speciaal bad wordt geplaatst van een alkalische vloeistof. zeg maar tegenovergestelde van een zure vloeistof. Eh, samen met de verhoogde temperatuur in het apparaat en de verhoogde druk. Zorgt dat ervoor dat binnen een tijdsbestek van twee uur ongeveer het lichaam is opgelost. En wat er overblijft is enerzijds water en anderzijds een, een soort wit poeder. Wat je eigenlijk het beste kunt vergelijken met de as van een crematie. net buiten die technische ruimte waar die overstaan begint het, het strooiveld. Hoe werkt dat straks als dat resumeren, als dat doorgaat? Er blijft iets van as over, zegt u. Kun je dat dan ook meekrijgen in een urn? Is het vergelijkbaar? Ja, dat is zeer vergelijkbaar. Er blijft iets meer poeder in dit geval dan over dan bij cremeren. En dat is niet een chemisch goedje? Dat is gewoon wel iets wat je kunt uitstrooien? Ja, zeker. Ja. Nou ja, misschien luisteren er wel mensen die daar al mee bezig zijn met een uitvaart. Je weet maar nooit. En uh, hoe lang moeten ze dan nog wachten voordat ze dood kunnen gaan? Wij gaan uit van een jaar. Maar die mensen mogen nog heel lang, veel langer leven. Hoor. Nee, maar... nee, dat begrijp ik wel. <laughs> ik bedoelde eigenlijk te vragen, hoe lang duurt het voordat ja. het in Nederland kan? Wij hopen dat het traject van de wetgeving in een jaar is afgerond. Dat moet kunnen. Gijs Pelser was dat van uitvaartorganisatie Jarden. Matthijs van der Wiel sprak met hem. Nederlandse en Duitse milieuorganisaties trekken aan de bel over de slechte waterkwaliteit van de rivier De Eems. Door allerlei ingrepen is er nauwelijks leven meer in de grensrivier in het noordoosten van het land. Vier jaar geleden beloofde minister van Landbouw Verburg dat er een actieplan zou komen, maar dat actieplan is er niet gekomen. Rinkamer reist deze week op en langs de gele rivier van Europa zoals die wordt genoemd. En daar zag hij met veel andere toeschouwers een groot cruiseschip langs varen. Ja, oh, super. Zo, zo erhaben, zo mächtig irgendwie. Zo'n kleines water en zo'n haus daarna. Schlimm. Gigantisch. Gigantisch, machtig, zo'n groot schip op zo'n smalle rivier. Duizenden mensen staan langs de Eems... om te kijken naar een 15 verdiepingen hoog en 300 meter lang cruiseschip... dat de rivier afzakt. Wirklich, eindrukkend. Alles zo eng hier en dan deze riesen kasten daar. Dat is schon spannend. Van de Meijerwerft in Papenburg, waar hij gebouwd is, naar de Eemshaven ongeveer 70 kilometer stroomafwaarts. Een tocht waar het cruiseschip zo'n 12 uur over doet. GELUIDEN. Dit gebeurt twee tot drie keer per jaar. Maar om dit soort schepen met hun grote diepgang over de Eems te kunnen laten varen, wordt het waterpeil kunstmatig verhoogd en wordt er voortdurend gebaggerd. Met alle gevolgen van dien, zegt Marike Boekhoff van de Duitse milieuorganisatie NABU. De Eems is in principe een hele korte tijd voor van een gezond laaglandrivier in een totaal kapot uh, systeem. Dus er is nauwelijks leven in de Eems. Uh, op dit moment is het water opgestuurd. Daalt het zuurstofgehalte in rappenvaart uh, onder de nul, kan je zeggen. En is er eigenlijk nauwelijks leven nog mogelijk. Het ja. lijkt heel mooi, maar. Um... Je zegt ook het water wordt opgestuurd. Wat betekent ja. dat voor uh, het leven in en om de rivier? Nou, in principe. Um, is het zo dat de, de hele migratie na zee en van zee onderbroken is. Dat de normale getijdendynamiek onderbroken is. Er uh, treedt versilting op. Dus Zoutwater wordt wel ingelaten, maar het kan niet meer eruit. En um, het is ook nog zo, op dit moment is het broedseizoen. En uh, dat water hier wordt uh, onnormaal hoog opgestuurd. Dat betekent dus de uiterwaarden raken onderwaarde. En heel veel broedvogels die daar zitten, dus uh, kiekendieven... En uh, kleine vogels die in het riet zitten, die, uh, die gaan gewoon ten onder. En uh, wij zijn al jaren bezig om te proberen met de Meijerwerks in gesprek te gaan... ...en met de overheid om oplossingen voor dit probleem te vinden. Maar op dit moment lijkt het erop dat... Er uh, nou, zijn wel ontwikkelingen, maar er is nog geen oplossing in zicht ...die werkelijk duurzaam is en uh, de rivier de rivier laat zijn. La laufen we weer krenen... Daarvoor een wat gerade was transporteerd. Of een Peter Hakman van de Meijerwerft in een van de gigantische fabriekshallen in Papenburg. Volgens de milieuorganisaties zou het eigenlijk het beste zijn... als de werf zou verhuizen naar Emden of de Eemshaven, vlakbij zee. Maar de werf is veruit de belangrijkste werkgever in het gebied rond Papenburg, zegt Hakman. Er is kürzlich een studie im letzten van het Niedersächsische Instituut voor Wirtschaftsforschung. Daar is eigenlijk nog maar rausgekomen dat we in principe 21.000... ...arbeidsplätzen door die Meijerwerft in Duitsland creëren. De werf met een omzet van jaarlijks ongeveer een miljard euro levert dus zo'n 21.000 mensen direct of indirect werk op. En zo'n grote werkgever ga je niet zomaar verplaatsen. Bovendien komen jaarlijks 300.000 toeristen op de werf kijken naar de bouw van cruiseschepen. Ja, we staan hier praktisch oben op de Celebrity Silhouette aan het hek. Gucken op den Papenburger Haven en hier gerade sozusagen naar Emden. Vol trots laat Peter Hakman de Celebrity Silhouette zien: een vijf sterren cruiseschip met alle denkbare luxe aan boord. Bovenop het dek is er een mooi uitzicht op de Eems. Volgens Hakman te vergelijken met een snelweg. Het is ja zo dat die Bundeswasserstraße Ems, dat is ja wie een autobaan. Van de Snelweg maken ook andere rederijen en werven gebruik. 9000 schepen varen hier jaarlijks. Dus de Eems moet niet alleen voor ons op diepte gehouden worden. We, we blijven hier, we hebben hier We blijven hier, want we hebben veel geïnvesteerd. En we houden al rekening met de natuur. Zo mogen er vanaf volgend jaar tijdens het broedseizoen geen grote cruiseschepen meer over de Eems varen. Laten we eerlijk zijn, er is weinig weerstand. Er protesteren op sommige plekken 10 mensen, terwijl daar 1500 mensen staan die plezier hebben. Ik heb daar geen oordeel over, ik stel het alleen maar vast. Ik wil dat gar niet inhoudelijk bewerten, ik wil stel het gewoon nog vast. Een van die demonstranten is Marieke Boekhoff van de Duitse Milieuorganisatie NABU. Een verplaatsing van de Meijerwerft is dan misschien niet realistisch. Ze heeft nog wel een andere oplossing. Nou, dat is eigenlijk maar één oplossing. Maar je moet kleinere schepen bouwen.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 het NOS-journaal. Directeur Smits van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam legt per direct zijn functie neer. Het ziekenhuis kampt al maanden met de uitbraak van een multiresistente bacterie. Volgens het ziekenhuis moeten nieuw bestuur de problemen definitief oplossen. Smits krijgt bij zijn vertrek een basisjaarsalaris mee van bijna 236.000 euro. Nederland adviseert mensen die naar Londen reizen om waakzaam te zijn. Het is volgens buitenlandse zaken onduidelijk hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Om de orde te handhaven zijn er vanavond in Londen 16.000 agenten op de been. Dat zijn er 10.000 meer dan afgelopen nacht. De beurzen in New York zijn iets hoger geopend. De Dow Jones-index en de Nasdaq daalden daarna een beetje, maar staan inmiddels weer in de plus. In Europa reageren de meeste beurzen positief op de ontwikkelingen in Amerika. En het in opspraak geraakte GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters erkent dat ze in 2005 als diplomaat zakelijker had moeten optreden bij een subsidieaanvraag, maar ze zegt dat ze integer heeft gehandeld. Uit e-mails blijkt dat ze destijds haar huidige partner aan 38.000 euro subsidie heeft geholpen. Peters ontkent dat ze betrokken zou zijn bij ontvoering van de kinderen van haar partner. De partijtop van GroenLinks twijfelt niet aan de integriteit van Peters. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Marco van Hoef. Met steeds minder buien en steeds meer opklaring... dat is positief nieuws voor de komende uren. De avond ziet er helemaal niet onaardig uit. De nacht overigens wordt wel aan de frisse kant... want het kwik daalt in het binnenland naar 8 of 9 graden. Langs de kust ligt de temperatuur iets hoger. staat ook wat meer wind en komt iets meer bewolking voor. In het noordwesten zou zelfs nog een enkel buitje kunnen vallen. Dan beginnen we morgen met de zonneschijn... maar al snel komen de wolken ook in het weerbeeld. kan een enkele bui vallen en in de middag en avond worden de wolken dikker... en volgt van het westen uit ook wat meer regen. Meest gaat in in het noorden van het land vallen. Daar hebben we een matige wind, een windkracht 5. Neemt dus wel wat af ten opzichte van vandaag. Uit het westen tot noordwesten. In het zuiden van het land staat duidelijk minder wind. Daar worden 20 graden en in het noorden 17. Dat is te mager en dat is ook de temperatuur voor de donderdag. 18 of 19 graden. Bewolking en periode met de regen het ziet er grijs uit. En vanaf vrijdag is het dan wisselvallig. Betekent gelukkig dat we ook wel af en toe weer wat zon te zien krijgen. Maar er kan steeds een bui vallen. En de temperatuur gaat iets omhoog. Maar net iets meer dan 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staat in totaal 55 kilometer file. De meeste file staan rond Rotterdam. Heeft te maken met de afsluiting van de A20 door de werkzaamheden daar. Verder in de Randstad valt het wel mee met de drukte. Wel zijn er hier en daar wat aanrijdingen geweest. Wat opvalt is de file op de A12, de richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 6 kilometer, dat is een aanrijding geweest. Inmiddels zijn, is daar nog maar één rijstrook open... Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Prins Klausplein. Volgt dan de borden Amsterdam en vervolgens Alphen aan de Rijn. De route via de A4 en de N11. Verder is het erg druk op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein is dus het langzaam rijden en stilstaan over 13 kilometer. Het is sale bij Swissense.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 Wat is daarop uw antwoord? Ja. Kijk vanavond 5 over 10 NOS Nederland 1. Vier minuten over half 6. De directeur van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Paul Smits, stapt dus per direct op. Afgelopen maanden waren er in zijn ziekenhuis problemen met het onder controle krijgen van een bacterieuitbraak. Er zijn bij bijna 80 mensen een, uh, is er een besmetting geconstateerd met de multiresistente bacterie. En 27 van die mensen zijn overleden. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is nu bij het ziekenhuis in Rotterdam. Hendrik Willem, ja, er was al veel kritiek geuit op het ziekenhuis. Uh, die problemen spelen natuurlijk al vrij lang. Wat is de reden dat hij nu opstapt? Nou, volgens het persbericht is het de uitkomst van intensief overleg tussen de raad van toezicht van het Maastricht Ziekenhuis en de heer Smits. Maar goed, we weten allemaal dat hij uh, ja, behoorlijk onder vuur lag vanwege de aanpak van die multiresistente bacterie. Dat het ziekenhuis het niet onder controle kreeg. Hij heeft zelf beweerd dat hij in mei pas wist van het bestaan van die bacterie. Terwijl gebleken is, ook uit onderzoek van de NOS, dat al in oktober 2010 die bacterie uh, rondwaarde. Uh, ik denk dat hij toch wel uh, onder druk is gezet om op te stappen en uh, ruim baan te maken voor... Uh, Nieuwe bestuurders die dit uh, hardnekkige probleem moeten gaan uh, aanpakken. En hij krijgt uh, desondanks, ondanks die kritiek, toch een, uh, een jaarsalaris mee. Ja, dat is heel opvallend. 236.000 euro krijgt hij mee. Dat is schijnbaar vastgelegd in zijn arbeidscontract toen hij aantrad in 2004. Uh, hij is ook al een keer een opspraak geraakt vanwege zijn hoge salaris. Vier ton in de zorgsector is... Heel hoog, daarbij zit hij uh, bij de hoogste salarissen. Dus ja, dat hij nu dit bedrag meekrijgt, ja, is toch uh, behoorlijk opvallend. Dat zijn de afspraken, zo zegt het ziekenhuis. Heeft het ziekenhuis ook al gezegd hoe ze verder gaan? Wie gaat hem nu opvolgen? Nou, met ingang van 1 augustus, dus dat is eigenlijk nu ook al... Uh, is Leon IJsman benoemd als interim bestuurder. En hij gaat nu leiding geven aan het oplossen van de problemen rond de multiresistente bacterie. En hij moet natuurlijk ook de naam van het Maastad ziekenhuis weer uh, oppoetsen. Want uh, die naam is aardig bezoedeld geraakt in de afgelopen maanden. En de raad van toezicht beraadt zich nu op een uh, tijdelijke en een definitieve bestuursstructuur. Met andere woorden... Uh, de he, het hele bestuur zal opnieuw bekeken worden... en zal misschien opnieuw ingevuld worden met, uh, met andere mensen. Henrik Willem Hofs hoorde u vanuit Rotterdam. We hebben ook aan Paul Smits zelf gevraagd of hij zijn vertrek wil toelichten. Maar dat wilde hij niet. Dan gaan we naar Engeland. Veel steden daar maken zich op voor de avond... in de hoop nieuwe rellen te voorkomen. In Londen was de chaos de afgelopen nachten het grootst. Joella van der Boom is in het centrum van Londen. Dag, mevrouw van der Boom. Hoi, goedemiddag. Ik heb begrepen dat u net uw kantoor uh, moet verlaten. Wa waarom is dat? Um, dat klopt, ja. Het is, uh, er is een soort crisis uh, aangekondigd. En uh, ik, ik werk in een beetje in een business area. Dus uh, alle winkels daarmee zijn allemaal, moeten ze allemaal sluiten. En uh, mijn, mijn collega's zijn allemaal geadviseerd om te vertrekken. En ik uh, moest ook het gebouw verlaten op een gegeven moment dus. en merkt u iets van onrust bij u in de buurt? Um, in Victoria zelf niet. Maar ik denk omdat er heel veel um, kleine bedrijven zijn. En grote bedrijven trouwens ook. Um, dat de onrust gewoon heel groot is. Ze zijn gewoon bang dat de, de, dat de um, boel geplunderd wordt. Uh, maar in de wijk waar ik woon is de onrust wel heel duidelijk te merken. Er is heel veel spanning en heel veel um, onrust gewoon. Ja. Is daar van gisteravond ook van alles gebeurd? Ja, ik, um, ik wilde gisteren naar huis. En toen reden er geen bussen en uh, geen treinen meer naar mijn huis. Um, toen heb ik een taxi gebeld waar ik heel lang op moest wachten. Een half uur. En toen um, voor mijn neus zag ik eigenlijk. Uh, de politie um, op een grote groep jongeren inrennen en neerslaan eigenlijk met knuppels. Dus het was allemaal best wel intens. En iedereen is gewoon enorm uh, aan de adrenaline. En iedereen is heel erg, um, ja ik weet niet, zo baldadig. Helemaal aan het schreeuwen en het is allemaal heel uh, losgeslagen. Ja, want, want af, af, af, af... Welke, welke, welke wijk is dat waar u woont? Uh, bij Peckham. Bij uh, En En uh, daar moet u zo meteen ook weer naartoe. Uh, lukt het om, om daar vanavond thuis te komen, denkt u? Um, ik denk het wel. Ik denk dat het eigenlijk het ergste al geweest is um, voor mijn gevoel. Uh, omdat er nu uh, twee keer zoveel politie op straat is, heb ik het idee dat ze er, er wel wat meer grip op beginnen te krijgen. Had u vooraf, voor de afgelopen dagen, iets gevoeld van spanning in de stad of kwam het voor u uit de lucht vallen? Ja, het kwam me echt volledig uit de lucht vallen. Want uh, gisteren toen ik niet naar huis kwam, toen had ik echt zoiets van wat is er gebeurd? Um, ja, het was ook totaal uh, onverwacht dat het bij mij in de wijk opdook, omdat het eigenlijk in noord londen begonnen is. En want in uw wijk, hoe zou u die wijk omschrijven? Um, het is wel een beetje een wijk met een sociale economische achterstand. Um, het wordt wel een beetje als een, uh, als een achterbuurt beschouwd, denk ik. Ja, dat uh, kan ik wel zeggen. <laughs> en um, ja, het is, um, het, het is op zich niet heel vreemd dat het daar gebeurt. Maar ik denk dat het helemaal niks te maken heeft met de reden waarom het is begonnen in Noord-Londen. Ik denk dat het eigenlijk is begonnen uh, doordat ze gewoon misbruik hebben gemaakt van de situatie. En enorm uh, ja, gewoon de boel willen plunderen en gewoon willen roven. Want dat doen ze eigenlijk. Nou, inderdaad, veel winkels geplunderd. Nou, De politie hoopt dat uh, vanavond... Tegen te houden, ik wens u veel succes op uw tocht naar huis. Oké, okay, heel fijn. Bedankt. Bedankt. Joella van der Boom was dat, vanuit het centrum van Londen. Wat veel mensen zich afvragen, zij had het er net ook al over... hoe komen mensen die zo schijnbaar ineens tot dit soort gewelddadigheden... wat zit daarachter? Is het puur criminaliteit? Is het iets anders? Linda Duits uh, heeft dat eerder onderzocht bij uh, geweld. Ze is als onderzoeker ge geleerd aan de Universiteit Utrecht. Ze weet ook veel over de situatie in Engeland. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hoort ook vaak het antwoord. Er is geen echte reden voor dit geweld. Is dat terecht? Um, nou ja, als mensen zeggen er is geen echte reden voor dit geweld... dan bedoelen ze vaak, we zijn het niet eens met de reden voor, voor dit geweld. Uh, en um, uh, dat gaat dan over dat ze het, dat ze het vooral criminaliteit vinden. Um, um, maar ik denk dat dat, het door de dat dat te kort door de bocht is. Dat, dat te zeggen dat het criminaliteit is, um, uh, is te simplistisch hier. Ik denk dat het wel degelijk politiek is. Want wat zou dat in dit geval kunnen zijn in Londen? Um, ik, ik zie het protest. Ik zie het als een protest van een onderklasse tegen, uh, uh, tegen de middenklasse en tegen de hogere klasse. Want hoe kan je die analyse maken als je nog niet weet wie er allemaal zijn opgepakt? Ja, nou, ik weet inderdaad nog niet precies wie, er, wie erachter zitten. En wat vooral uh, on, onzeker is, is of er uh, sturing gegeven wordt en wie dat dan uh, zou doen. Um, dus wat dat betreft is het altijd speculeren. Dus uh, je, we kunnen nu van alles gaan zitten duiden op de radio uh, en in de krant. Uh, uh, maar wat, hoe het daadwerkelijk zit, dat zal nog wel een tijdje duren... als je daar onderzoek naar wilt gaan doen. Um, maar de speculatie die we nu kunnen doen, kunnen we natuurlijk ook wel redelijk onderbouwen te kijken naar, naar andere opstanden uh, en hoe die verlopen zijn. En natuurlijk ook uh, wat we wel weten, wat we uit de televisiebeelden weten... en wat er, wat er binnenstramt in de media. En wat je dan ziet aan, aan eerdere opstanden, is dat er wel altijd iets onder zit. Dus dat het niet alleen criminaliteit is... maar dat het ook echt wel ergens door is ingegeven bij, bij de groepen die dat doen. Ja, nou ja, als je gaat kijken vanuit een politiek... Perspectief naar wat er hier aan de hand is. Te zeggen dat het crimineel is, uh, zelf werkt voor mij niet. omdat Er zijn bijvoorbeeld in Amerika bendes die op die manier opereren. Daar kan je op YouTube ook filmpjes van vinden. Uh, van groepen die uh, uh, met z'n allen als een soort massa... Uh, convenience stores overvallen. Uh, uh, en dat is hun, hun modus operandi. Dus dat als het dat doen maar, ze altijd. Dat doen ze altijd. Dus als het alleen maar crimineel zou zijn, dan is de vraag... waarom doen ze dat nu juist nu? Uh, uh, uh, is het inderdaad alleen maar opportunisme of zit er meer achter... En zo waren er uh, uh, meisjes die op de BBC zeiden, uh, plunderende meisjes, uh, we doen dit om de rijken te laten zien dat we kunnen doen wat we willen. Dus daar zit wel degelijk een motivatie achter die veel meer is dan alleen maar pakken wat je pakken kan. En u zei net, het is niet duidelijk uh, waar het door wordt aangestuurd. Is dat typerend voor deze rellen, dat je helemaal niet weet wie de leider is? Ja, dat is echt wel heel raar aan deze opstand vanuit het theorie over politiek protest, uh, kijk je naar, naar hoe leiders, maar ook naar frames, de manier waarop iets gebracht wordt in de media, ingezet worden om een massa te mobiliseren. En ga en je er eigenlijk vanuit dat de massa zichzelf nooit helemaal uh, uit zichzelf mobili mobiliseert. En die lijken nu te ontbreken. En dat is wel echt heel erg opmerkelijk. Er is wel iemand vandaag aangehouden, een jongen, die wordt ervan verdacht via Facebook aangezet uh, te hebben tot rellen. Mm -hmm. Facebook is wel iets wat de afgelopen tijd natuurlijk bij alle massa bijeenkomsten wel op uh, opduikt. Ja, Facebook is een communicatiemiddel, net als uh, de telefoon dat is. Je kunt er berichten aan elkaar uh, uh, sturen. Dus dat iemand iets op Facebook zet, maakt nog niet dat uh, mensen ook naar hem luisteren. Um. Dus ik, ik, daar moet meer achter zitten als die jongen daadwerkelijk dat gedaan heeft. Dan moet er ook iets zijn dat hem autoriteit of een bepaalde kracht geeft... waardoor mensen ook naar hem luisteren. Denk maar aan Twitter. Als je, als je, op, als je nobody bent eigenlijk... En, en je zegt op Twitter iets, dan gebeurt er niks. Maar als je een opinieleider bent op Twitter en je zegt iets... dan gaan mensen misschien wel iets doen. Ja, het, is, het is nog niet duidelijk dus of hier uh, één bepaalde leider achter zit. Mm -hmm. het, het verspreidt zich over de hele stad, over het hele land. Dat maakt het natuurlijk ook voor de politie lastig om in gesprek te gaan, wat ze het liefst wel doen in Engeland. Want wie uit die groep moet je nou aanspreken... om het vanavond rustig te houden? Ja. Yeah. Ja, ik, ik denk dat dat heel lastig is. Uh, uh, daar, daar kan ik verder ook weinig over zeggen. Dat, uh... ja, en kon, je, kon je zien dat in het verleden um, uh, van die protestbewegingen en die rellen, dat dat wel één bepaalde leider had? Ja, het zijn bewegingen, hè? dus het zijn geen uh, vaststaande organisaties. Uh, dat, dat zie je ook bij protestbewegingen uit het, uit het verleden, bij opstand uit het verleden. Um, dat, dat, dat je nu dus geen leider hebt, dat, dat maakt het heel erg lastig. Omdat je wat overheden kunnen doen, ze kunnen of de de kop inslaan... of proberen te luisteren eh, eh, en eh, aan, aan dat protest eh, gehoor te geven... door op een bepaalde manier te faciliteren. Um, ze kunnen nu niet goed luisteren omdat er geen woordvoerders zijn... waarmee ze kunnen spreken. Uh, uh, maar ze kunnen ook niet goed luisteren omdat de beweging... Nou, uh, geen politieke doelen formuleert en ze stellen geen eisen Nee, ze stelen gewoon een hoop en zijn ontevreden. Ja, maar het feit dat ze, zoveel, dat ze, dat ze stelen en dat het diefstal is... betekent natuurlijk nog niet dat daar, uh, dat, dat het enige uh, is, is wat, wat, ze, ze drijft. Wat, ze, wat ze aan het doen zijn. Het, ja. nou, het zal buitengewoon interessant zijn om die uh, meer dan 500 mensen... die nu gearresteerd zijn, goed te ondervragen en daar een goed beeld uit te krijgen. Zodat we vervolgens verder kunnen analyse, mm -hmm. analyseren. Linda Duits, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Zometeen de sneekweek. Het waait zo hard dat de boten het water niet op kunnen. ANWB, Jolanda van der Velde, de A12. Laten we daarmee beginnen. Hoe is het daar nu? Dan gaat langzaam de goede kant op, maar ja, wanneer je uit Den Haag vertrekt... richting Utrecht via de A12, dan heb je eerst tussen Den Haag, Malieveld en Voorburg zo'n drie kilometer. Verderop tussen Zoetermeer en Zevenhuis nog zeven kilometer. Want na die aanrijding is daar nog steeds maar één rijstrook open. Je kan eventueel op weg naar Utrecht ook omrijden, vanaf knoopend Prins Klausplein via de A4 en de N11. Verder nog uh, veel vertraging op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Rotterdam-Sjaardo's, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carasso. Gisteren was een dag met miljardenverliezen op beurzen over de hele wereld. Hoe is het vandaag gegaan? Dat kunnen we alvast zien voor Europa. Bart Kamphuis staat bij de beurscomputers waar alles op te zien is. Bart, ja. kwart voor zes, AEX is gesloten. Hoe? Ja. op 287 0, punten. En dat betekent een winst van 1,3 procent. Dus dat is uh, beter dan gisteren, maar niet al het verlies is natuurlijk daarmee goed gemaakt. Nee, helemaal niet. Want uh, nou ja, gisteren was de, de, de elfde dag op rij hè, dat er Flink is verloren. En uh, ja, die reeks is nu, uh, is nu even stopgezet, maar uh, het betekent nog lang niet dat uh, de, nou, het is meer dan 10% of zelfs 20% dat er in een, in, een, in een korte tijd van de beurswaarde is afgegaan. En uh, ja, daarvan is uh, vandaag het begin gemaakt van een heel klein beetje herstel. En je gaf al eerder aan, er is veel gehandeld. Ja, er is, uh, de, de, de omzet was enorm hoog, meer dan twee keer uh, uh, de omzet die je normaal op een dag als vandaag uh, draait. En uh, wat ook heel groot was, was uh, het verschil tussen de uitersten. Dus de hoogste en de, en, en, en de laagste uitslag. Op een gegeven moment uh, stond er uh, een, uh, een min van 6 op de borden hier voor de AEX. Uh, en, terwijl dat ook plus uh, 1,4 heeft gestaan. Dus de uiterste lagen heel ver uit elkaar. Dus dat uh, betekent ook dat er uh, ja, veel nervositeit was uh, onder handelaren. Dat ze eigenlijk niet goed wisten wat ze moesten doen. Nou, uiteindelijk is het met een klein plusje geëindigd. Uh, zag je dat ook verder in Europa? Ja, uh, dat beeld is uh, zo ongeveer uh, eensluidend. Even kijken hoor. In uh, Engeland, uh, Londen, de beurs van Londen is het 1,9% uh, hoger geëindigd. In Frankfurt uh, 0,16%. En in Parijs is de beurs op 1,63% uh, in de plus geëindigd. En als je even kijkt naar uh, de staatsobligaties, hè, de, de rente daarop. Is die uh, vandaag niet verder opgelopen? Na ja, de ingreep van de ECB? Ja, dat is wel interessant. Die is gisteren dus gedaald. En dan kijken we natuurlijk vooral naar de rente van Spanje en Italië. De landen die nu zich dreigden, mag ik inmiddels al zeggen, aan te sluiten bij Ierland, Ierland en Griekenland en Portugal. Ja, die rente is dus gisteren gedaald naar na verluid flinke inkopen van de Europese Centrale Bank van dat schuldpapier. Helemaal zeker weten we dat nog niet. En uh, ja, die, dat is vandaag gestabiliseerd. Uh, de rente voor Italië staat op uh, 5,17 En die van Spanje op uh, 5,08 uh, En uh, ja, dus het is de ECB uh, toch uh, gelukt om uh, die rente... Uh, ja, bijna een vol procent naar beneden te krijgen. En of ze dat nou gedaan hebben echt met steun aankopen... of alleen maar door te zeggen dat ze... dat Stevig uh, gaan ingrijpen. Dat ze stevig gaan ingrijpen, dat weten we eigenlijk nog steeds niet zeker. Dat horen we volgende week maandag, hè? Want dan Precies. zie je altijd wat de ECB ja. de afgelopen week heeft gedaan. Ja. Trichet, de baas van de Europese Centrale Bank... die heeft nog weer eens gezegd dat zijn rol niet zo groot kan zijn... bij het bestrijden van de crisis. Wat voor boodschap wil hij daar nou mee overbrengen? Ja, toch wel een opmerkelijk interview vanmorgen op de Franse. Radio En ja, wat hij eigenlijk wil zeggen, dat is van... ja, politiek gaat nu eens wat, wat, wat, wat slagvaardiger in. Uh, bijvoorbeeld dat noodfonds dat nu uh, uh, uh, uit de grond is getrokken. Uh, dat zou misschien wel eens wat groter kunnen zijn... en wat slagvaardiger kunnen zijn. Want uh, wat ik doe, uh, staatsobligaties opkopen... dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Daar ben ik helemaal niet... daar besta ik niet voor. Dat is niet de, de rol van de ECB. Die is er om de inflatie te bestrijden. En niet om, uh, zeg maar, monetaire uh, politiek... en uh, economische politiek te bedrijven. Dat is toch echt iets voor jullie regeringsleiders. Nou, dat zegt hij natuurlijk allemaal niet in deze woorden. Maar dat is toch wel heel duidelijk uh, de boodschap die doorklinkt in zijn uitspraken. Ja. Goed, uh, Bart, vandaag leek die bodem dus even bereikt te zijn. Gaat het weer wat beter met de beurzen? Waar is het nu de komende dagen naar uitkijken? Waar gaan beleggers op letten? Uh, nou, vanavond al. Uh, de FED die, uh, komt uh, vanavond uh, onze tijd om, ik geloof, uh, kwart over negen met een uh, verklaring. En, uh, waar ja, kwart over acht, geloof ik. Kwart over ik acht. Het, okay, het stelsel ja. van centrale banken in Amerika. Precies, de, zeg maar de, de Amerikaanse tegenhanger van de ECB. En uh, ja, waar beleggers een beetje naar kijken is... gaan zij iets zeggen over mogelijk opnieuw uh, monetaire verruiming. Oftewel het, het vergroten van de geldhoeveelheid, meer geld in de economie pompen. Um, met als bedoeling dat je dan um, de, de economie aanzwengelt... Dat, uh, dat bedrijven weer meer geld gaan lenen om te investeren enzovoort. Um, ja, de, de, de, het zou dan de derde ronde zijn van die zogeheten quantitative easing. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, waar uh, beleggers nu vooral naar kijken... wat uh, de boodschap van Bernanke, de voorzitter van de FED, uh, zal zijn. En morgen, ja, ik weet het niet, ik zou zeggen, morgen weer een dag. Bart, spreken we jou morgen dan? Bart Kamphuis hoorde u. Ja, dat de wind en regen dit jaar veel zomerse activiteiten in de weg zitten... dat is inmiddels wel bekend. Maar ook de Sneekweek heeft te lijden onder dat slechte weer. Vanwege de harde wind zijn vandaag alle wedstrijden afgelast. Wedstrijdleider Johan de Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Wat een pech. Er is ook altijd iets deze week. Uh, nou, er is altijd iets deze week, weet ik niet. Maar dat we uh, vandaag niet konden rijden, dat, uh, dat klopt. Uh, want hoe hard waait het daar bij u op het Snekermeer? Uh, ja, wij meten, uh, ja, ik noem het dan maar even in, in knopen. Uh, het was vanochtend eigenlijk uh, wel een, een, een, ja, een mooie zeilbare wind. Uh, met de pech dat we zo, uh, laten we zeggen, binnen een half uur zo twee, drie keer op een, uh, een 28 tot 30 knopen zijn. Het is een windkracht 7. Uh, Toen zijn we niet van even, even gaan wachten tot een uur of uh, een uur of één in de, in de verwachting dat van twee uur... Uh, dat dat er wat uit zou gaan, maar uh, ja, helaas was dat niet zo. En dat hebben we eigenlijk tot, uh, tot half vijf hebben we dat gehad. En uh, dat betekent uh, dat wij uh, ja, het programma wat we voor vandaag hadden, dat we dat helemaal niet uh, hebben kunnen rijden. Want met dat aantal knopen is varen onmogelijk uh, nee, dat niet. Maar laten we zeggen, met zelf wedstrijd schepen, zoals wij een, een sneekwerk organiseren, dat zijn er 908 in totaal. Uh, ja, is het spelletje? Dat je ook tegenstanders hebt en bijvoorbeeld diverse merktekens moet ronden. Ja, en dan met met met, met 7 is dat, uh, ja, dan is iedereen zo met zijn boothandeling bezig. En eigenlijk niet met wedstrijdzeilen, ja, dan is er geen sprake van een, eh, uh, wedstrijd. Maar dan we zeggen, een, al zeggen, een gehuurd, uh, een, een gehuurde polyvalk met een gereed zeil en een stormvok, uh, is het te zijn. Maar voor onze, met wedstrijdschepen is dat niet te doen. En dat zag je ook bij het scooter Wat vandaag op het programma stond. En die hebben helemaal ook niet gezet. Nee, Er was al eerder hinder van het weer. Kunt u al die wedstrijden nou inhalen? Nou, die kans is, is klein geworden. In theorie zou het kunnen. Als ik morgen een, uh, een dubbel programma zou varen. En dan donderdag nog een keer. Uh, donderdag is weliswaar onze laatste wedstrijddag... Dus de kant dat ik al de zeg maar, geprogrammeerde 6-races uh, eruit krijg... Die, is, uh, ja, die schat ik persoonlijk wel, wel, wel, wel laag. Nou, sterkte ermee, meneer De Visser. Morgen hopelijk wel goede wind om in ieder geval een paar wedstrijden uh, te zeilen. Ik dank u wel, Johan hey, De Visser van de Sneekweek. Het NOS Radio en Media Overzicht. Freddy Fontijn. U hoorde mogelijk al in het bulletin over GroenLinks-Kamerlid Marico Peters. Ze kwam onder meer in opspraak wegens mogelijke belangenverstrengeling... bij een subsidieaanvraag. In NRC Hansblad erkent ze dat ze daarbij zakelijker had moeten opereren. Naast de kwestie van de belangenverstrengeling... speelt nog een andere zaak die het Kamerlid in opspraak bracht. Ze is ter verantwoording geroepen omdat ze vermoedelijk betrokken is... bij de ontvoering van de kinderen uit een vorig huwelijk van haar man. Dat waren in ieder geval de berichten. Die kinderen hadden ze na de paasvakantie langer bij zich gehouden... dan was afgesproken. Maar de feiten over die zaak zijn niet zonder meer duidelijk. Gisteren schreef de man van Peters op zijn blog... Er worden al een week lang in veel Nederlandse media... allerlei leugens over mij verteld die te maken hebben met mijn privéleven en mijn kinderen. En hij schreef verder... Mijn ex is de enige en unieke bron van al deze aantijgingen. En het is opmerkelijk dat geen van de media die dit spul publiceert... contact met mij probeert op te nemen... terwijl mijn telefoonnummer en e-mailadres makkelijk te vinden zijn. Ik krijg dus geen enkele kans op wederhoor. En de man van Peters, Robert, deed een dringend verzoek aan journalisten... om contact met hem op te nemen voor de andere kant van het verhaal... voordat er nog meer onzin wordt gepubliceerd, schrijft hij. Vandaag schreef hij verder over die ex-vrouw. Onder meer dat hij al in 2007 contact heeft opgenomen met Vrij Nederland... toen dat blad er in publicaties voetstoots vanuit ging dat hij schuldig was aan mishandeling van zijn vrouw. In die brief uit 2007 zegt hij dat zijn ex-vrouw niet pluis is... en dat zij verschillende keren gewelddadig is geweest wordt ongetwijfeld vervolgd in de media en op internet. We hoorden ook al veel over de rellen in Engeland. Met name uit Londen komen veel berichten. Uit andere steden horen we minder. Dat valt de verslaggever van de BBC ook op. Op de website staat bijvoorbeeld dit verhaal van vanmorgen over Bristol. Als je door de stad rijdt, dan merk je nauwelijks dat er vannacht ernstige rellen zijn geweest de afgelopen nacht. De straten zijn geveegd en de Forensen komen gewoon naar de stad toe. Maar als je goed kijkt, zie je de ellende wel. Een uitgebrande auto in de ene straat, een dichtgetimmerde McDonald's in de andere zijn de stille getuigen. En ook in Birmingham waren de rellen. We were one T Mobile just up from the City Center ago in een flinke politieaanwezigheid en daar werden ook zoals u hoorde de journalisten bedreigd door in zwart geklede jongeren met capuchons over hun hoofd. De camera is in elkaar geslagen. Verderop in het verhaal vertelt de verslaggever dat het in Birmingham in haar ogen veelal om jongeren van een jaar of 14, 15 ging. In verband met die rellen is ook de wedstrijd... tussen Engeland en Oranje van morgenavond afgezegd. En dat vond de voorzitter van de Engelse voetbalbond erg jammer. On behalf of the squad, we'd like to say that we're disappointed... that tomorrow's game has been called off. But obviously we understand the reasons behind this decision... It. Er is overigens ook vriendelijk nieuws... rond de uitbarstingen van geweld in Engeland. Op internet circuleert een foto uit Londen... waarop te zien is hoe jonge Londenaren de politie van thee voorzien. Met heel veel melk, zo te zien. Aardig detail, als dienblad wordt door een politieagent... een omgekeerd politieschild schild gebruikt. En ook altijd wel weer groepen die voordeel van zo'n situatie hebben. EasyJet bijvoorbeeld heeft tegen de BBC gezegd... dat het bedrijf wordt overstroomd met telefoontjes van leden... van het Britse parlement. Die proberen terug naar huis te komen voor het debat donderdag. Er zijn er volgens de luchtvaartmaatschappij... tot nu toe al zestig aan vervoer geholpen. Dan tot slot nog het onderzoeksteam in Noorwegen... dat de aanslagen door Anders Breivik onderzoekt... heeft informatie gekregen van een Noorse groep hackers. Dat schrijft de Noorse krant Dagsavisen. De hackers, naar verluid onder leiding van een jongen van 17... hebben twee e-mailaccounts van Breivik gehakt. Gehackt natuurlijk. De gegevens hebben ze aan een journalist gegeven... met het verzoek die door te spelen aan de politie. Volgens de journalist zou erin te vinden zijn... of er andere betrokken zijn geweest bij het terroristische plan. Overigens is het volgens de krant twijfelachtig... of de informatie officieel kan worden gebruikt... omdat die door hacken is verkregen. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan gaan we uiteraard weer naar Londen, naar verslaggever Jeroen de Jager. Die is in de wijk Hackney. En we zijn bezig met een reactie van het Maastad ziekenhuis, waar directeur Paul Smits per direct is opgestapt. Tot zometeen.